Ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag gaat het stemmen tellen vandaag verder. Daar worden de tienduizenden stemmen geteld die via de post zijn uitgebracht door Nederlanders in het buitenland. De uitslag is op zijn vroegst maandag bekend. Ook in Venraai wordt er nog geteld. Door een brand in het gemeentehuis kon daar woensdag niet meteen worden geteld, zei de burgemeester gisteren. We hebben nog een paar dingen vanmorgen moeten tellen. En dan gaan de andere procedures in werking morgenochtend uh, en die hebben te maken met de controles op de tellingen. En dat is net zo als in alle andere gemeentes in Nederland. Dus die gaan we morgenochtend doen. Morgenmiddag hoop ik net als alle andere gemeentes uh, gisteravond of vanmorgen hebben gedaan de uitslag bekend te kunnen maken. Het verschil tussen de twee grootste partijen is nog nooit zo klein geweest als nu. D66 ligt zo'n 15.000 stemmen voor op de PVV. Op Jamaica zijn 19 mensen omgekomen door orkaan Melissa. De storm blies daken van huizen en liet overal puin achter... terwijl honderdduizenden eilandbewoners zonder stroom zitten. Ook in het zuiden van Cuba is veel schade. Daar zijn geen doden gemeld. Op Haiti veroorzaakte de orkaan zware regens met 25 doden tot gevolg. In Wolvera zijn meerdere huizen ontruimd vanwege een brand in een tussenwoning. Dat huis is volledig uitgebrand. De bewoners die worden elders opgevangen. Niemand raakte gewond. De brand is onder controle, maar de brandweer is nog wel aan het naplussen. Omdat het vuur lastig is te doven vanwege isolatiemateriaal in het dak en de muren. En dan, ophokplicht op op op of niet, in Delfzijl gaat de jaarlijkse vogeltentoonstelling van de plaatselijke vogelvereniging gewoon door. Die is in een verzorgingstehuis met, je raadt het al wel, heel veel vogels. We hebben graspakieten, we hebben uh, andere soorten pakieten, grote pakieten. Uh, onder andere roodstuitpakieten. Uh, Katharina Pakiet. Voor de bewoners is het een geweldige activiteit. Als dus ik in prison win bij, uh, bij de enveloppe speel. Mooie vogels. Heel mooi. Heel. Heel mooi. Nou, voor de liefhebber, je kunt vandaag nog terecht in Delcel, want het is de laatste dag van de tentoonstelling. Het weer nog, is een grijze dag met in het westen wat lichte regen. In het oosten is er wat meer zon bij 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersinformatie.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 It all. Don't understand Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De gemeente Haaksbergen en Amersfoort willen inwoners laten meebeslissen... over de plekken voor asielzoekerscentra. In Haaksbergen komt er een referendum over de criteria... waaraan zo'n locatie moet voldoen. In Wolvega, in Friesland, moesten mensen hun huis uit vannacht vanwege een brand. Een tussenwoning is volledig uitgebrand en de huizen ernaast hebben schade. De bewoners worden elders opgevangen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden. Venray maakt vandaag als laatste gemeente de verkiezingsuitslag bekend. Het tellen daar liep vertraging op door brand in het gemeentehuis. Na Venray is het alleen nog wachten op de stemmen van Nederlanders in het buitenland. Het weer in het westen kan wat lichte regen vallen, in het oosten is er wat meer zon, bij 12 tot 15 graden. Dit is ZFM. Kill.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 Didn't know what to feel, didn't seem real That's all I can recall I thought that's all there was